In West-Siberië is een bus met kinderen verongelukt. Het gaat om een acrobatiek team dat na de wedstrijd op weg was naar huis. Volgens Russische media zijn er zeker twaalf doden, onder wie negen kinderen tussen de twaalf en veertien jaar. De bus botste in slecht weer op een vrachtwagen. Volgens de eerste berichten was de buschauffeur op de verkeerde weghelft beland. Er zijn zeker twintig gewonden, van wie een aantal er slecht aan toe is.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 Het weer vanavond helder en het vriest. In Groningen lokaal mist. Vannacht daalt het kwik naar min 3 tot min 7. Morgen opnieuw zonnig en koud. Het wordt tussen 0 graden in het noordoosten en 4 in het zuiden van het land. Dinsdag meer bewolking. Vanaf woensdag zachter en wisselvalliger. Dit was het. Zin in Zandvoort. Zandvoort is Zin in ZFM. ZFM. Met nu Peaceful Radio. Goedenavond luisteraars, welkom bij Pinsel Radio Show 1205 hier op CFM Zandvoort. Mijn naam is Benno Veugen, uw gastheer voor de komende twee uur. En we gaan weer veel werkjes draaien. Ja, ik wil zeggen nieuwe werkjes, maar nee, geen nieuwe werkjes. Sinds maanden, misschien wel de eerste keer in dit jaar, geen nieuwe albums. En dat maakt allemaal niet uit, want we hebben genoeg, genoeg, genoeg te draaien. We beginnen met Der Waldlaufer is even kijken of ik het allemaal nog uit kan spreken. Uh, completely near and far away. Dat is waar we mee beginnen. Daarna Paul Speet en met Redemption. En als je het allemaal mee wil lezen. Dan kan dat natuurlijk via de website peacefulradio.info. En ja, geef je mening wat je er allemaal van vindt. Ik vind het fantastisch. Veel luisterplezier. Oh mm -hmm. in use of thy heart and when thy heart began to beat what red hand and what red feed what the hammer what the chain in what furnace was thy brain what the anvil what red grass dare its deadly terrors clasp? when the stuff threw down And wore heaven with their tears Did he smile his work to see Did you make the lamb make thee Tiger, tiger, burning bright Thank you.